Rudi met het NOS-journaal. De VVD vindt dat kroonprins Willem-Alexander moet overwegen... zich terug te trekken uit het bouwproject in Mozambique. Tweede Kamerlid Van Beek zegt dat de kroonprins twee mogelijkheden heeft... of hij maakt duidelijk dat er geen reden tot zorg is over het bouwproject... en dat er geen risico's zijn voor de prins of hij trekt zich terug. Het ambt van, van Willem-Alexander gaat boven zijn toekomstig zomerhuis... zei Van Beek in het Radio 1-journaal. TNT Post heeft een nieuw voorstel gedaan om het massa van 11.000 postbodes te voorkomen. De postbodes hoeven niet langer 15% van hun bruto salaris in te leven, maar 3,5% van hun netto salaris. Ook worden de lonen tot 2012 bevroren. Eerder dit jaar stemden de leden van vakbonden tegen de loonsverlaging met 15 procent. Die was bedoeld om de werkgelegenheid bij TNT op peil te houden. Sindsdien zaten de onderhandelingen over de reorganisatie in een impasse. Bij het nieuwe voorstel voor een kleinere loonsverlaging wil TNT die impasse ontdoorbreken. Vakbond Abfacabo noemt het voorstel een stap in de goede richting. De gereformeerde homovereniging presenteert vandaag een lespakket over homoseksualiteit. Alle vier gereformeerde scholengemeenschappen gaan ermee werken om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Tijdens de lessen wordt in het midden gelaten of homo's en lesbiennes een homoseksuele relatie mogen hebben. De VN-veiligheidsraad heeft president Karzai opgeroepen... om de corruptie in Afghanistan te bestrijden. Eerder zeiden de Britse premier Brown en de Amerikaanse president Obama al... dat Karzai de corruptie van de Afghaanse overheid moet aanpakken. In de verklaring zeggen de leden van de Veiligheidsraad verder... dat ze de uitslag van de tumultueus verlopen verkiezingen accepteren. Normaal gesproken worden verkiezingsuitslagen verwelkomd. Het weer wisselend bewolkt een enkele buien. Later is er kans op onweer en het wordt een graad of negen dit was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 9 november. U bent rechtstreeks verbonden met Hotel Hoogland. Nog steeds aan de voet van de watertoren. Hij staat vier overeind. En dat willen ze wel houden, Pieter. Ja, ja, ja, ja. En als je dan ook nog kunnen parkeren, dan is het helemaal mooi. Zeg, Pieter. Ja. Wil jij wel het oefenen? Waarvoor? Als opvolger van Klaas Koper. Nou, ik moet eerst Sinterklaas achter de rug hebben en dan gaan we weer verder praten. Je bent bang dat je de zak krijgt? Ja. Wat gaan we doen? We gaan een heleboel doen. Het wordt weer een interessant programma en ik roep iedereen op om lekker te komen genieten van de goede koffie die geschonken wordt door onze gastvrouw Yvonne Roosendaal en Nel Kerkman. Uh, want uh, Nel die zorgt voor uitstekende koffie, ze is stevens verantwoordelijk voor de redactie. En aan de techniek zit Pet Pascal van IJzersdoorn en Roy van Buren. Wij gaan straks eerst praten met Ed van Wonderen, want er is in de Protestantse kerk een grote bazaar. En wat er allemaal bij te koop is, dat horen we van hem. Vervolgens gaan we praten met Paul Zweers, want hij is een van de enthousiaste vrijwilligers. Die meewerkt aan de, de regionale voedselbank. En er is volgende week een actie bij de VOMAR om die voedselbank te vullen. Vervolgens gaan we praten om tien over half elf met de politie Zuid-Kennemerland. Over patsers. Over patsers, ja. En dan Hufters. Ja, daar da zit ik toch al een beetje met mijn auto. ja. <laughs> Want, ik heb uh, maar een deuk is als ik jou word. Ja. En dan zit maar ja, weer... Je kan het binnenkort toch niet meer kwijt. Nee, nee, nee, je kan nergens meer parkeren joh. Dan zitten we in de tweede uur alweer. Tien over elf gaan we praten met Belinda Geurensen en Ellen Verheij. Geurensen. Geurensen. Geurensen. Oh, Geurensen. Oké, okay. en met Ellen Verheij de Haas. Dat zijn de twee kandidaten die het bestuur voorstelt om op plaats één en twee... ...van de goslijst van de VVD te gaan staan. Eh, dat moet overigens nog vastgesteld worden, maar we gaan dus even met ze praten... ...over het VVD-verkiezingsprogramma dat officieel is vastgesteld. Ja, en er ontstaat steeds meer weerstand tegen het eco-duct de, over de Zandvoortse Laan... ...en ook het te ontwikkelen rijwielpad. En er komt dus morgen zelfs een protestmars... Ja. En daarover komt vertellen een van de animator, animatoren van deze mars, Kees Piel. Ja, ik denk toch dat Rupsje Nooit, nooit Gedacht ook een actie gaat beginnen. Um, dan zitten we om tien over half twaalf en dan praten we met uh, Hans Rijmers. Want er is weer jazz in de club. Dus morgenmiddag. Ja. half drie. Ja, en Alvast dan horen we alles van Hans Rijmers. Maar nu gaan we eerst muziek draaien en het zal vast geen jazz zijn. Oh ja. Que aquel día te encontré por beber del veneno, me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respire de ese humo, amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdón.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 Ik ben mij, ik Ja, Paul, banken hebben tegenwoordig een slechte naam. Is dit het ook met de voedselbank zo? Voorlopig lijkt het er niet op, want ons uh, ledenaantal groeit heel, heel langzaam. Maar het groeit. Het groeit. Vertel me eerst even over die voedselbank. Hoeveel mensen in Zandvoort maken gebruik van de voedselbank? Op dit moment twintig. Twintig. En die twintig mensen, die hebben het moeilijk financieel dat ze het hier gebruik van maken. Die hebben door een of andere oorzaak uh, financiële problemen. Uh, die hebben zich gewend tot de voedselbank en hebben aangetoond hoe moeilijk ze het hebben. En binnen de normen die daarvoor zijn, uh, kunnen we ze voor uh, een periode van een half jaar met een voedselpakket eens in de week helpen. Kan de gemeente en, daar niet inspringen? Die hebben allemaal financiële potjes om hulp te bieden. Op de een of andere manier uh, zijn dan de... ...de regelingen uitgeput... ...of wat ook voorkomt is dat uh, het in gang zetten van de regelingen te lang duurt. Dus mensen hebben... Dan zijn ze al verhongerd. Bij wijze van spreken. Ja. Dus uh, vaak biedt de gemeente ook op langere termijn wel een oplossing... ...maar niet op dat moment dat er net geen geld is... Uh, ...uitkeringen gebeuren aan het eind van de maand. Er gebeurt iets halverwege de maand... Dan Word je pas zes, zeven weken later echt weer geholpen. Als je net zonder geld zit, is het heel moeilijk om uh, je pakketten bij Albert Heijn bij maar je in Paul, te brengen. Paul, ik, ik snap het niet. Uh, we hebben hier wethouder Tonen gehad, die is stagier mee begaan. En die zegt, ik snap niet dat er niemand een beroep doet op deze potjes. Met name ja. de jeugd, hè, uh, die van verenigingen af worden gehaald omdat er geen geld is. Hij zegt, ik snap het niet. Niemand heeft er een beroep gedaan. Ja, op de een of andere manier vallen toch de mensen buiten die regelingen. En ik denk ook dat dat uh, te wijten is aan het onbekende hoor. Dus wij wijzen ook op uh, mensen die een aanvraag starten. Heb je wel alle procedures uh, binnen de mogelijkheden van de gemeente doorlopen? Want er is ook geld beschikbaar in Zandvoort. En die steken helemaal niet verkeerd af tegen omliggende gemeentes. Dus... Uh, maar ze slagen er niet in om uh, in die nood te voorzien. En uit hun giro-rekeningen uh, uh, blijkt ook dat ze minder te besteden hebben... dan uh, dat minimum wat de voedselbank als eis stelt om, uh, om in aanmerking te komen. Maar, uh, dit, wat is dat, is dat minimum? Dat <coughs> is voor een, uh, een alleenstaande, dacht ik, aantoonbaar... dat je minder dan 150 euro per maand besteedbaar hebt... Uh, om je voedselpakket bijeen te halen. En dat loopt op met 50 euro voor uh, een kind in een gezin. Of uh, nog weer iets hoger als je een echtpaar bent. En daar uh, zijn normen voor. Dan heeft de gemeente drie weken geleden uh, huis aan huis een folter uh, laten verspreiden. Ja. Waarin dus allerlei maatregelen worden genoemd die men kan uh, aanspreken wanneer er een, uh, een, een of andere nood is. En dat is ook het dilemma bij die voedselbank. Er zijn mensen die via de sociale raadadviseurs... bijvoorbeeld de betalingsverplichtingen aangaan. Dus die worden daarbij begeleid. En in dat vangnet zou het zo moeten zijn... dat je nooit aan dat minimum toekomt waar de voedselbank van uitgaat. Nou ja, toch zijn er in Haarlem en omgeving 240 mensen die daar... ...op de een of andere manier onder zijn geraakt. He, dus ondanks dat ze geholpen worden door context in de schuldhulpverlening zitten... Euh, ...zakken ze toch door dat minimumplafond heen en komen terecht bij de voedselbank. Maar het is toch een belachelijke zaak dat in deze welvaartsstaat Nederland zoiets helaas moet bestaan. Helaas moet, ja. ja, dat is heel jammer. Uh, het enige positieve van de voedselpunt. Uh, er blijft ook zoveel over. He, bij bedrijven. Uh, bij winkelbedrijven. Bij de greenery. Bij grote, uh, grote warenhuizen. Dus het is niet zo dat... Uh, en dat is ook het, het, het leuke van de voedselbank. Dat een heleboel van die producten om niet worden beschikbaar gesteld. jullie dus zijn een, een verdeelcentrum dus, geworden. Wij voelen ons voor een deel ook een doorgeefluik. Uh, uh. Uh, waarin we maar niet zomaar uitdelen. Maar... Waarin mensen dan toch een beroep kunnen doen. Op de overschotten die er, die er zijn. Dus het is soms voor ons wel sappelen om weer aan het eind van de week die producten allemaal bij elkaar te hebben. Jullie, maar zijn, een is een Jullie zijn een hele organisatie van vrijwilligers hè? die dat ja, allemaal doen. Wij, wij zijn in Zandvoort een, een dependance van Haarlem. Wij zijn met een stuk of acht mensen. Uh, wij zijn geen zelfstandige voedselbank. Wij zijn een dependance van Haarlem. Ja, Waarom is dat? Uh, Haarlem heeft uh, vanuit uh, de stem in de stad... het, het, het centrum, het aanloopcentrum in, in Haarlem. Dat is de, de kerk. Dat is rondom uh, de kerk aan de Groenmarkt. Mm -hmm. uh, van de organisatie van uh, uh, Julian Beumer, dominee Beumer. Uh, onze voorzitter is uh, de dominee van de grote kerk... Uh, op de grote markt in Arnhem. En uh, in overleg met de gemeente hebben we om 1 euro, dacht ik, die voormalige fietsenfabriek aan de Oostvest in gebruik. Want je moet, uh, als je natuurlijk hier 220 pakketten wilt samenstellen, moet je ook een voldoende ruimte hebben. Wij hebben de ruimte in Zandvoort niet. Uh, het is ook een dorp, dus het moet zo onopvallend mogelijk gebeuren als mensen dan toch een beroep op ons doen. Dus wij zijn... Uh, verbonden met Haarlem. Haarlem zorgt elke week voor een nieuwe aanvoer van producten vanuit Amsterdam en Rotterdam. Uh, we hebben contacten, die heb ik dan niet persoonlijk, maar de organisatie heeft contacten met Vroom Reesman. Uh, grote bakkerijen die elke week brood beschikbaar stellen. Dus de verswaren, de greenery levert artikelen in Haarlem en wij profiteren van de kennis en van een tachtigtal Vrijwilligers die elke week in touw zijn. om die 220 kratten gevuld te hebben. En die pakketten, die komen toch ja, wel maar... naar Zandvoort. Ja, die worden gebracht. door Haarlem gebracht. Die 20 kratten. Eh, en daar zit in koffie, thee, zout. Eh, macaroni, spaghetti. Eh, allemaal van dat soort dingen. Een stuk of 20, 25 producten. En er is een beetje gekeken naar de gezinssamenstelling. Is iemand alleen? Is het. Een gezin met drie kinderen, dan is dat pakket natuurlijk groter. Dan zitten er ook vaak aan kinderen gerelateerde snoep of andere broodbeleg in. Pepernoten, nou natuurlijk. Maar dat ja. komt nu. Uh, nou, de pepernoten is vaak zo. Wij worden overstelpt met pepernoten als de Sint <lacht> vertrokken is. He. Dus dan, wij, eten tot, ouder, wij eten nog tot. zijn oude pepernoten. Wij eten nog tot eind januari uh, enorme bulken pepernoten. Uh, en dan, dat wordt dus geleverd door die twintig kratten. En dan op het laatste moment wordt daaraan toegevoegd wordt uh, de greenery of wie dan ook beschikbaar gesteld. Dan hebben wij ineens een container komkommers. Hè? Dus of je daar nou van houdt of niet, uh, iedereen krijgt vier Kom -kom komkommers. Uh, uh, paprika's. Uh, een heel uniek geval was een keer dat er een enorme bulk uh, gemberknollen werden gegeven. Afgeleverd. Nou ja, de meeste mensen denken... nou, in zo'n gemberknol... ik weet niet precies waar ik ermee moet... maar goed, ik neem het één mee... maar wij hadden er voor ieder wel twintig. Dus wij hadden een probleem... wat, wat doen wij met al die gemberknollen? Van dat soort dingen zitten er ook af en toe tussen. Maar Haarlem levert dat af... en wij uh, distribueren dat... en de mensen komen bij ons met een tas... en die verdwijnen onopvallend met hun... Uh, uh, met het pakket... met Ja, ja. ja. Even een andere vraag Paul. Er zijn dus twintig mensen die gebruik maken van deze voedselbank in de Zandvoort. Kan je iets zeggen over de leeftijden? Um, nou, de laatste tijd neigt het. Uh, uh, uh, uh, er zijn wat oudere mensen bij. Er zijn maar een paar, laten we zeggen van de twintig, zijn er drie of vier ouder. Er zijn er twee van buitenlandse, kom af. En de overige zijn... Uh, ...vaak nog jonge mensen, moeders met één of twee baby's of kinderen. Dus er is op dit moment... Verlaten moeders. De, ja, die ja. waarschijnlijk, uh, ik, ik ken de verhalen erachter niet precies... ...maar die alleen zijn achtergebleven of hier gearriveerd zijn... ...en uh, nog doende zijn om hun uh, leven weer op de rit te krijgen. Maar om dit proces door te laten gaan, heb je artikelen nodig, ook uit Zandvoort. Ja, ja. Uh, zo af en toe schort het aan uh, bevoorrading. Aan en wat voor producten ontbreken er dan? Dat wisselt natuurlijk. Ja. Uh, en vanuit, een, vanuit de vrijwilligers uh, doen we in deze regio elke 14 dagen een inzameling in een uh, supermarkt. Vorige week waren we bij Albert Heijn aan, aan de Zeilweg. Uh, een week of vier geleden bij Albert Heijn aan de Blekersvaart. En nu staan we, en daar gaat het om, komende zaterdag, vandaag over een week, staan we van 10 tot 6... Zijn we te gast bij uh, de directie van de FOMAR in Zandvoort Noord. En daar staan wij dan in groene t-shirts achter een tafel. En uh, delen aan de binnenkomende klanten een foldertje uit. van: Als je ervoor voelt uh, en je doet je boodschappen. Is er ruimte om uh, voor ons ook iets aan te schaffen. En in principe doet het er niet toe uh, wat, je ons, wat je ons geeft. Uh, een pot jam of pindakaas, maar het mag ook koffie, zeep, een wasmiddel uh, of wat dan ook zijn. Dat nemen we samen. Maar het moet wel aan voorwaarden voldoen. Het moet niet het, het moet beetje... over de tijd heen zijn. En, uh... Nou, dat komt bij FOMAR uit de winkel, dus dat is goed. Ja. Uh, en het moet voor ons uh, handelbaar zijn. Dus uh, geen pakje rookvlees bijvoorbeeld. Want ja, ik, het moet eerst nog naar Haarlem. Uh, maar een pak het, pampers wel. Maar een pak pampers kan heel goed. hebben. en, he, dus en verpakte, zo. Suiker, alle verpakten. Ja. Vooral in blik en glas. En wat stevig in papier verpakt is. Dat is allemaal welkom. Ja. Dat gaat naar Haarlem. Daar staan stellingen. He, dus stel ik haal uh, 60 pakken koffie op. Uh, we hebben er uh, volgende week eigenlijk 220 nodig. Maar er staan er al 80 op, op het schap. Dus op een gegeven op moment hebben, hebben ze in Haarlem weer de beschikking over... 220 pakken koffie en dan gaat er in elke krat uh, gaat een pak koffie. En zo gaat dat ook met zeep of doperten. Of. Soms is er wel vlees. Als er een hele grote bulk vlees ineens beschikbaar wordt gesteld, uh, dan wordt dat uitgedeeld. Soms gebeurt dat ook wel eens met ijs. Dat, dat, dat geeft ons altijd veel extra werk. Dus uh, we zijn altijd heel blij met goed verpakte uh, levensmiddelen. Aanstaande zaterdag staan jullie Aanstaande bij de, de VOMAR. we bij de Vomark. Van 10 uur morgens tot 6 ja. uur s avonds. 6 uur s avonds. En iedereen wordt opgeroepen om iets extra's te kopen. Als je, als je toch boodschappen doet, ga maar een keer naar de VOMAR. jij staat er ook, Paul? Hef, ik ben er ook de hele dag. Nou, iedereen kan weer. Ja, ja. dat, nou. dat is het probleem niet. Uh, He, hebben jullie dat al eerder, al eerder gedaan in Zandvoort, zo'n inzameling? Ja. ja, we ja. zijn in juni geweest. En we hebben vorig jaar... Ook om deze tijd, misschien ietsje later, hebben we ook bij de FOMA gestaan. Uh, nou, en, dan, en waren de mensen gul? Ja, dat wisselt. Er zijn mensen die, die zeggen, nee ik voel er niet voor. Nou dat kan. Maar er zijn ook mensen die met een halve kar vol met, uh, met producten aankomen. We verzamelen het een beetje, dat zie je daar ook als je er bent. Uh, koffie bij koffie, zeep bij zeep, Sham uh, bij Sham. Maar wij gingen vorig jaar in november uh, met 60 kratten. S'avonds naar huis. Dus is een flinke bestelwagen vol. En in juni dacht ik met dik 50. Toen was het aanmerkelijk rustiger in de winkel. Was ook een hele mooie dag. Dus, dus ik hoop eigenlijk op slecht weer volgende week zaterdag. Paul, nou komen de, de Sinterklaastijd komt eraan. De kersttijd komt eraan. Moeilijke periode. Iedereen ja. hoor je over lekker eten, veel eten, veel drinken en dergelijke. Ja. En deze mensen kunnen dat niet en hebben dat ja. niet. Nee. Hoe los je dat op? Nou, dat is nog een tweede actie. Want... We zijn dit een beetje gestart vanuit de, de Agatha kerk we doen hier, in dat ook onder, hier in Zandvoort. We doen dat ook onder de vlag van de lokale raad van kerken. En tegen Sint-Nicolaas en kerst doen we ook altijd uh, acties. Uh, en we hebben al een uh, aantal toezeggingen. Ook voor de kerst. We doen straks een oproep uh, voor mensen die toch een dubbel kerstpakket krijgen. Je kunt je het jaars niet voorstellen in deze tijd. Waarin dat kennelijk een beetje minder gaat worden. Maar... Wij zijn ook graag doorgeefluik voor uh, mensen die niet precies weten wat ze met hun kerstpakket aan moeten. Dus uh, misschien kan daar later nog eens aandacht aan besteed worden. Maar we verzamelen ook kerstpakketten. Dus niet alleen voedsel bij de voedselbank, maar ook kerstpakketten tegen de feestdagen. We nodig je graag nog een keer uit Paul. En dan kan je meteen vertellen wat het resultaat is van komende van, zaterdag. Ja, dan kom dank dank je zeker voor, terug. Dank je wel dank voor je komst. Ja. De muziek wordt zachtjes weggedraaid en aan tafel zit op dit moment uh, co schilder chef recherche en daar gaan we mee praten over uh, de nieuwe actie, de Patser auto's en al dat wat ermee te maken heeft. Maar eerst nog even een paar algemene dingen. Uh, uh, Vaar de vriend uh, Tom, uh, er is uh, een kledingactie op dit moment. In de Agatakerk. In de Agatakerk, dat was gisteravond al. En dat is nu ook tot 12 uur. Heeft die oude kleding schuizel die nog gebruikt kan worden voor een groot project in Kenia. Uh, het wordt uh, georganiseerd door Sams Kleding. Dat is mensen in nood, is dat. En die kleding die wordt dan ingezameld in de Agatha-kerk. De vrachtwagen staat daar tot 12 uur in te laden. Dus kijk nog even uw kasten na en uh, levert het ruimte op Agatha-kerk in. Tevens de mededeling dat in de protestantse kerk de grote winterbazaar is... Uh, Ed van Wonderen zou komen, maar ik neem aan dat het zo druk is in de kerk dat hij niet weg kan komen. Uh, de, hij komt uh, niet over de stapels heen, denk ik. Nou, die, het, het is, ik ben gisteren even wezen kijken. Die kerk die staat barstens, maar ook barstens vol. Met 10.000 kopjes, glazen, potjes, pannetjes, televisietoestellen en andere toestanden, kleding, schuizel. Uh, er staan 10.000 boeken... ...platen, cd's, uh, dvd's, je kan het zo gek niet verzinnen of het staat er wel in grote hoeveelheden. Ga er even langs dus vandaag, tot 4 uur is de kerk open, ook een jeugdhuis die staat helemaal vol... Het is nu voor de 24ste keer dat die bazar wordt georganiseerd. En het brengt gemiddeld zo'n 6.000 euro per jaar op. En dat is toch interessant. Want bij die protestantse kerk moet een grote toiletgroep komen. Want die kerk wordt steeds vaker verhuurd. En mensen die moeten dan plassen in de pauze. En er zijn er maar drie die toiletten. Die pauze is steeds langer natuurlijk. En die, er zijn maar drie toiletten. En dat is toch een beetje weinig voor 350 mensen. Dus er moeten nieuwe toiletten komen. Dat kost een hoop centen. En daarom is die bazar. Dus ga er langs en koop, want je hebt voor een piek, voor een euro, ga je met een stapel boeken naar huis toe. En dat is iets voor jou Tom. Ik kom er om van de boeken, maar goed. Oké, okay. goed. Dat is dan de bazaar verteld vandaag in de kerk en de kledingactie in de Akaterkerk. Maar nu gaan we over de politie praten, want ja, af en toe dan erg ik me wel eens. Dan sta ik voor een stoplicht met mijn kleine autootje en dan staat er zo'n patse naast naast me. En er zit een jong jongetje in van nog geen twintig jaar. En dan denk ik, of je hebt rijke ouders of je hebt het niet eerlijk verdiend. En dan trekken we op en dan is hij al weg voordat ik goed en wel kan schakelen. En dan denk ik, het is niet eerlijk. Jij moet eerst auto leren rijden, Pieter. Ja, maar het is niet, het is niet, eerlijk, het is niet eerlijk in deze wereld. Jullie gaan er wat aan doen. Dat ja, klopt. Ja, maar, uh, co. wat is een patser? Ja, Een patser is eigenlijk het woord wat we niet uh, officieel uh, willen en mogen gebruiken. Omdat het uh, uh, wel stigmatiserend uh, kan werken. Uh, het, uh, het hele idee is geboren toen wij hebben gezegd van nou, wij willen gaan zorgen dat in, uh, ja eigenlijk in heel Nederland. Maar we beginnen dan maar in onze eigen regio, regio Kennemerland. Dat uh, misdaad daar niet meer mag lonen omdat wij vinden dat het een hele slechte verkeerde uitstraling heeft. Niet alleen voor ons, hè, want u zegt het al heel goed hè. Sta je na zo'n stoplicht, naast zo'n jonge jongen in een hele dure auto, maar vooral ook als je kijkt van wat voor het effect het op de jeugd heeft en dat wij een stuk volhouden en misdaad loont niet en je moet vooral een krantenwijk nemen om bij te verdienen. Ja, ja en dan zie je dat het eh, om je heen gewoon hele andere dingen gebeuren en ja, ga dat aan je kinderen ook maar eens uitleggen. En dat is zeg maar het achterliggende idee van wat wij gezegd hebben van nou, daar moeten we iets mee. <tus> Nou, het mooie was dat uh, vanuit het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken het belang van financieel rechercheren in het algemeen ook uh, heel erg onderkend wordt. En dat er ook een landelijk programma is gestart, Finec. Die gezegd heeft van uh, met een beperkt budget gaan we vijf regio's in Nederland uitkiezen. Uh, waar zeg het maar, financieel reciseren een geweldig impuls gaat krijgen. En die vijf regio's die zijn geselecteerd op uh, ja, kwaliteit, deskundigheid. Uh, wat is er al gebeurd? Uh, enthousiasme bij de mensen die het ook daadwerkelijk uit moeten gaan voeren. Dus met gepats, gepaste trots uh, kunnen wij zeggen dat in regio Kennemerland is daarvoor uitgekozen. Dus en, wij... en waarschijnlijk ook de kans dat daar de meeste patsers zitten. Nou ja, dat zeg ik niet. Hè, want uh, daar ben ik maar heel je... veel... Het te halen, laten we zo zeggen. <laughs> maar er valt overal in Nederland heel veel te halen, maar ook zeker in Kennemerland. Dus dat zal ik ook eh, zeker niet ontkennen. Maar ik vind het te stigmatiserend na, na, na, na is, na, na is het alleen maar. grote je even op zandvoort. Ja, nou, uh, uh, Kermeland is ook groot. En Zandvoort is uh, dan wat kleiner. Maar uh, vanuit mijn beeld wil ik het niet alleen maar beperken tot Zandvoort. Kijk, en dat weet ik wel. Hè, als je zomers in de rondrijdt en je rijdt over de boulevard. Dan zijn de cabrio's en de mooie auto's die zijn niet van de lucht. Nou, Dat is wel heel eerlijk natuurlijk ook uh, een aandachtspunt uh, voor ons. Uh, alleen trek ik het altijd wel in een breder perspectief. Want overal in Nederland, maar overal in Kermeland zijn dit soort dingen aan de gang. En, uh, en dat, dat, kan, dat kunnen hele dure auto's zijn. Maar je ziet het ook in de vastgoed. Hè, dat dat mens, uh, Kijk dat... nou eens in de wintermaanden. Dan zijn al die toeristen er niet. Gewoon in de wintermaanden. Wat zie je dan hier in Zandvoort om je heen? Nou, ja, ik zie een hoop, hoor. Wat, wat, wat we zien in Zandvoort, daar, daarvan zijn wij afhankelijk natuurlijk van de mensen op straat. Ook van de mensen zoals, zoals u, die elke dag hier in de rond te lopen. En die dat soort zaken ook allemaal signaleren. Maar vooral ook de mensen die bijvoorbeeld in de basis werken. Hè, die elke dag op straat zijn. De wijkagenten. Die uh, allerlei dingen zien die ook bij mensen thuis komen. Ja, dat zijn de mensen die ons de signalen moeten geven van. Hé, hey, hier klopt iets niet. Iemand iemand met heel veel respect al jaren een uitkering geniet. Maar wel zijn, binnen zijn hele woning vol heeft hangen met LCD-schermen of andere dure apparatuur... dan kan je jezelf de vraag stellen van hoe is dat in godsnaam mogelijk dat dat betaald is. Maar verwacht je dat de burgers dan gaan bellen en jou inlichten van mijn buurman... Nou dat is, dat is uh, misschien wel lastig maar ik kan me wel heel goed voorstellen als wij eerst al binnen de organisatie zelf dat gewoon heel goed op, op niveau hebben dat, dat mensen die signalen ook echt herkennen en dat politiemensen ook aanslaan op dat soort dingen en het bij ons ook neerleggen dat is natuurlijk al een geweldige stap en daarnaast zijn wij ook uh, merken wij ook vooral binnen het regionaal college, de burgemeesters hebben wij ook uh, presentaties gegeven dat die er al heel erg enthousiast over zijn en dat het juist ook binnen die mensen ook gepromoot wordt om daar aandacht aan te geven. En vandaar ook, als je nu kijkt, we noemen het de padsteraanpak. Maar officieel heet het het project Ongebruikelijk Bezit. En dat is een integraal project. Dat waar... bekt niet, hè? Sorry? Dat bekt niet. Nou ja, het bekt niet uh, voor de mensen zelf patsen. Ja, dat ja. komt gewoon beter over. En dat wordt ook landelijk wel wat gebruikt. Maar uh, officieel heet het dan zo, hè, zoals mm. ik net zeg. En dan uh, met een nadruk op de samenwerking met de integrale partners. Dus de Belastingdiensten doen mee. De Margec. van Schiphol die, die doet mee. Het UWV uh, doet, doet mee. De elf gemeenten. Dus alle burgemeesters die hebben een handtekening gezet binnen de regio kennelijk. ...om dit project ook te ondersteunen. De sociale diensten zitten er ook bovenop. Dus een heel breed spectrum van, van partners die zich daarover buigen. Hoe kunnen we nou het beste met deze mensen omgaan? En de ene keer kan het zo zijn dat je in een pad ziet dat je die via de politie strafrechtelijk aan moet pakken. Maar het kan ook iemand zijn die al jarenlang onterecht een uitkering geniet. Nou, daar kan de sociale dienst wel weer wat mee. Of als iemand zegt van ja, maar die heeft zoveel bezittingen. of die heeft misschien wel zwart gewerkt of iets dergelijks. Nou, dan kunnen we weer dingen bij de belastingdiensten neerleggen. En zo heb je een heel breed scala aan mogelijkheden. Uh, waar je dit soort mensen ook uh, mee, mee aan kan pakken, uiteindelijk. Met als ultieme doel: hein? misdaad mag niet lonen binnen kennenderland. Nou, is het iets de, nou... Van de burgers ook. En, en actie ja. in nou, wij gaan er ook heel veel en we communiceren er ook heel veel over en ook uh, ook in, in de dagbladen en ook de reden waarom ik hier ook gewoon zit hè, dat, me, dat ik ook mensen echt uitnodig zonder zeg maar een soort, als een soort verklikker te gaan spelen maar als je al ziet dat iets jarenlang niet klopt of niet deugt of je ziet andere signalen van, van misdaad waar hele hoge opbrengsten bij, bij komen kijken kan ik me heel goed voorstellen dat het bij de burgers ook een doorn in het oog is en dat kunnen ze dan gewoon bij de politie uh, melden nou wij zijn nu bezig Anoniem? Als... Kan ook, hè. via meldingen misdaad anoniem kan dat ook gewoon. Hè. En dat, dat is ook een, een, een, een middel om zeg maar, dingen bij ons neer te leggen. En uh, daarnaast kunnen mensen ook gewoon open en bloot naar de wijkagenten toe gaan. Uh, stel voor dat er uh, iemand is uh, die zegt van nou, bij mijn buurman uh, deugd er is niet, kijk er eens naar. En er volgt dan een, een, een, een rapportering. Dan blijft die naam van die tipgever eruit. Ah, kijk, de, de, we hebben in Nederland de mogelijkheid van een uh, misdaadmelding anoniem. Dat, die, uh, dat, dat mensen, gewoon burgers, gewoon iets bij de politie kunnen melden. En dan, is, dan blijft die naam daar ook buiten. Dus dan is het niet zo dat als je iets over je buurman roept, dat je vervolgens uh, een paar maanden later uh, met name toenaam in allerlei dossiers uh, voorkomt. Dus dat blijft gewoon helemaal gescheiden. Dus dat is altijd een mogelijkheid om dingen bij ons uh, te melden. En dat is natuurlijk ook wel heel sterk. Dat mensen vanuit de burgermaatschappij, die zien natuurlijk ontzettend veel. En, en, en juist om bij hun ook zeg maar, zo'n gevoel te creëren dat het uh, toe doet als zij ook dingen bij ons neerleggen. Ja, dat we dat ook gewoon elke keer heel serieus uh, nemen. Nou was het vroeger zo dat uh, uh, met name in een dorp, had je dus dorpsagenten, die kenden iedereen. Ja. Die konden onmiddellijk signaleren, hé, hey, daar deugt iets niet. Ja. Maar tegenwoordig wonen heel veel agenten niet in het dorp. Is dat nee. een handicap? Nou, vind, vind, vind ik niet. Omdat je wel tegenwoordig overal uh, binnen de districten en teams uh, ook echt de gebiedsgebonden medewerkers hebben In de volksmond de wijkagenten nog steeds. Hè. Nou, los van het feit dat die misschien niet altijd in het gebied uh, wonen, uh, werken ze er wel elke dag. Zijn ze elke dag op straat en die, weten, uh, die zijn ook heel professioneel met hun vak bezig. En die weten gewoon precies wat er in hun wijk speelt. En dus, dus, dus sowieso hebben ze een heel goed beeld. En daarnaast kunnen de burgers ook altijd van allerlei dingen bij hun uh, neerleggen en zij gaan dan vervolgens kijken hoe kan ik dan nou op het beste manier ook uh, daarmee omgaan en als het echt dat soort mooie signalen zijn tussen aanhalingstekens, dan komt het vanzelf weer bij ons terecht. Je hebt ook een beetje een beeld van Zandvoort, er woont hier veel zware criminaliteit. Je zit te wonen. Uh, werk heb ik er nog ineens over. Uh, dat, soort, uh, ja, dat soort zaken. Daar ga ik nou nu geen uitlating over doen. Maar dat zal u. Uh, geen zal naam betrijven. Daar ga ik ook niet doen. Nou, maar ik, ik benadruk. Kijk, Zandvoort staat nu in één keer prominent in de belangstelling. Hè. We hebben laatst ook. Uh, met Sean van der Heuvel. ook een interview gehad. Uh, wat in de Telegraaf kwam. Ja, ja, dan is die Zandvoort, komt uit Zandvoort. Die komt uit Zandvoort. Niet en, meer. Niet meer. Ja, oh, nou, dat weet ik niet. Maar uh, dan. Kijk, Zandvoort is natuurlijk een heel makkelijk. Uh, een heel een makkelijk uh, dorp. Thank <laughs> you. Om uh, um, um aan te geven. Omdat dat gewoon, jij dat scoort. Dat, dat, uh, iedereen weet de boulevard en dat soort dingen. Maar ik benadruk gewoon echt dat het gewoon door het hele land heen uh, verweven zit. En uh, vooral ook als je kijkt naar uh, criminele organisaties. Dat het niet alleen maar de patser is die in een dure auto rijdt. Maar dat je ook met ontroerend goed allerlei dingen nu zie gebeuren. Dat ze daarop investeren. En dat is niet alleen in voor dat is overal zo. Maar daar hebben we de biebel voor om dat ja. te controleren. Nou, dat is dus ook een van de hele mooie dingen die wij van. Vanuit de, de regio, of de pilotregio, ook nu binnenkrijgen, waar ik net over vertelde. Dat wij nu ook in staat zijn geweest om een. Uh, Even een... voor de luisteraars: Bebop, dat is een onderzoek of het uh, wel allemaal eerlijk en echt is, uh, de aanvragen van een kroeg ja. en café. Ja, precies. Anders dan. krijgen ze geen vergunning. Anders krijgen ze geen vergunning. Het zijn hele mooie bestuurlijke maatregelen die je daar dan op kan loslaten. Dus dat dus gewoon geen vergunning wordt afgegeven als zeg maar, vanuit de aanvragen blijkt dat er allerlei dingen gewoon niet uh, kloppen. Maar omdat wij nu ook pilotregio zijn voor het financiële programma, hè, zijn wij ook in staat geweest om een uh, bestuurskundige aan te trekken, die zich gewoon puur uh, alleen bezighoudt met allerlei bestuurlijke rapportages, wet Bibop, eerst vanuit de financiële invalshoek, maar daarvan hebben wij ook al wel zoiets van als het echt helemaal staat, dat ze het ook gewoon helemaal regiobreed uit gaat breiden om te kijken van hoe kunnen we ook vooral vanuit het bestuur daar heel veel dingen in doen. Nou, daar ligt natuurlijk ook nog een prachtige integrale aanpak aan, aan de grondslag. Uh, jullie hebben uitbreiding van personeel gekregen? Ja. In welke vorm? Ja. Uh, nou, we hadden een bureau financiële recherche van vijf mensen uh, en wij zijn nu uitgebreid naar 18 mensen. Zo. Oh. Ja, en in, inmiddels zitten wij nu op 15. Drie daarvan die uh, dat worden met recherche kundigen uh, uiteindelijk ook aangevuld. Die zijn nu nog in opleiding, maar die hebben we al wel geselecteerd. En uh, de 15 mensen zelf, die staan nu per 1 september. Dus wij hebben nu ook gewoon een, een heel veel grotere slagkracht gekregen om zelfstandig uh, financiële onderzoeken te doen. Maar ook om heel veel te ondersteunen. Aan de, de, de recherchegroepen binnen de hele regio Kennemeland. Dus ook in Zandvoort. Dus dat we het echt uit gaan leren. Dat we de mensen ook gaan helpen. Om, zeg maar, uh, uh, pastorzaken uh, te draaien. He, om, om dat zomaar even te betitelen. Dus. Uh, alles met het doel om zeg maar, het financieel rechercheert echt helemaal te implementeren binnen de regio Politie Zodat Zodat ook altijd gekeken wordt van als er criminaliteit plaatsvindt, wat is het financiële gewin geweest en hoe kunnen we dat zo snel en zo goed mogelijk aanpakken. Omdat dat gewoon een geweldig signaal geeft naar de burgers als auto's of huizen of wat dan ook afgepakt worden. Als dat gewoon met crimineel gewin is verkregen. Mm -hmm. Hebben jullie ook een geldrond? Want hier leest nu berichten... <laughs> van mensen die met koffers geld uit België en Luxemburg. De grens overkomen naar Nederland. om het zwart weer ergens te verbergen. in een matras of zo? Nee, wij, wij hebben nog geen geldhond. maar uh, ik heb dat ook gehoord. Hè, die, die bestaat inmiddels. En ook op Schiphol. worden er bijvoorbeeld ook wel mee gewerkt. Hè. Maar goed, wij kunnen natuurlijk altijd wel. daar uh, gebruik van maken. Maar wij zitten ook meer. En als wij signalen krijgen dat wij eerst financiële onderzoeken gaan doen. Dat we meer gaan kijken van, hé, hey, wat verdient iemand en wat geeft iemand uit. En bij eh, mensen met een crimineel achtergrond zit daar waarschijnlijk vaak toch een gat tussen. Nou, dat is dan zeg maar het wederrechtelijk verkregen vermogen. En op basis daarvan gaan wij het proces verbouwen. maken. Hebben jullie ook onderzoek gedaan in Wognum en Alkmaar? <laughs> nee, wij niet. Oh. Nee, wij niet. Nee, het is wel uh, bekend dus geen, uh, bij ons. Geen land hoor. Het is, nee, nee, ik, ik, ik kom daar zelf uh, toevallig wel vandaan. Dus ik, ik weet er natuurlijk wel heel veel van. Maar er zijn, meer, uh, er zijn andere organisaties voor, zoals ik vanochtend in de krant ook nog weer las. Die daar uh, onderzoek naar uh, gaan, uh, aan het doen zijn en ook nog uh, verder gaan doen, uh, denk ik wel. Ja, maar er wordt steeds gepraat over zielige meneer gaan, Maar hij schijnt nog voldoende te bezitten. Ik weet er echt, daar kan ik echt geen, nee. uh, geen zinnig woord uh, nee, dat over is, vertellen. Nee, dat is een <laughs> Hebben jullie toegang tot alle bronnen bij de Belastingdienst... Ja, dat is, dat is wel een uh, hele leuke vraag. Uh, uh, wij, het, het gaat natuurlijk altijd als je echt over een heel effect, effectvolle aanpak wil praten over informatie en informatie delen met elkaar. Nou, Het project Ongebruikelijk Bezit met al die partners die ik hier net, uh, net ook aangaf, ja. hè, die hebben gezamenlijk een convenant ondertekend. Op basis waarvan je dus volgens de privacywetgeving ook echt informatie met elkaar kan delen in een vroege fase al. Dus dat je dan gelijk al kan zeggen van joh, we hebben een verdenking, we kunnen alle informatie vanuit de verschillende... Verschillende partners bij elkaar leggen zodat je gelijk al een totaal informatieproduct hebt. op basis waarvan je gewoon de, is, is echt de goede aanpak uh, kan kiezen. Dus ja, dat, dat, is gewoon, dat werkt gewoon heel mooi. Nou, is het doen van valse aangifte strafbaar, maar het doen van een valse tip is het ook strafbaar? Uiteindelijk wel, want uh, uh, wij zijn natuurlijk, en, en los van dat het strafbaar is, is het natuurlijk ook zo dat we gelukkig uh, ook binnen de politie en allerlei hulpverlenende diensten zover zijn dat we ook gaan kijken van hoe kunnen we nou uh, zeg maar claims in gaan dienen. En uh, mensen die ook, nou, als een ander voorbeeld, maar die uh, bommeldingen doen, uh, valse bommeldingen. Als je ziet wat het, de maatschappij allemaal korst aan allerlei hulpverlenende diensten die ingeschakeld worden, zijn we in, gelukkig inmiddels ook zover dat we gaan kijken van als we een dader hebben van hoe kunnen we de schade verhalen. Nou, dat loopt echt zo ontzettend hoog op. Dus als dat een keer ook echt in de praktijk uh, plaats gaat vinden, dan denk ik wel dat het een heel mooi afschrikwekkend effect uh, zou nou, kunnen hebben. Nou, door al jullie acties uh, krijgen je natuurlijk een hoop geld binnen. Ja, wat gebeurt met geld? gaan dan naar de politie toe? Ja, dat is een hele leuke. Er zijn landen, dan stroomt het rechtstreeks in de kast van de politie. Nou, ja. wij hebben al wel... Wat wil je wel wat harder werken. Weleens, nou, nee, wij werken sowieso hard. Ja. Daar hebben we dit soort dingen niet voor nodig. Maar uh, het is wel in, in Londen om ons heen wel al een paar landen zo dat uh, alles wat je aan... Uh, wat je ontneemt, dat, dat uh, sluist terug in de politiekas. Nou, zover zijn wij nog niet. Hè. Het gaat nu, zeg maar, in de Wordt onder... alleen maar minder bij jullie. Ja, nou ja, goed. Ik heb wel eens, uh, wel eens gezegd: van eigenlijk is het, uh, is het uh, uh, gek. Want uh, al die extra capaciteit die wij nu wel krijgen, die ook gefinancierd wordt, die, die verdienen wij echt uh, met, met overtreffende trappen aan alle kanten terug. En ik heb het ook wel eens heel stoel gezegd: van joh, geef ons onze tien mensen erbij. En het salaris hoef je hier niet druk op te maken, want dat is maar 10 dat, dat, komt, dat we er terug verdienen. Ja. En, en dat blijkt nu ook uit de eerste resultaten die wij nu gewoon boeken dat, dat, dat gaat gewoon hartstikke goed Ja. ja. Kan, kan je iets melden jullie zijn 1 september eigenlijk officieel op kracht begonnen kan je ja. iets vertellen over successen ja, wij, ik ga nog niet echt in bedragen uh, praten, maar, een maar, dat, voorbeelden. maar wel uh, dat wij al een, een flink aantal dure auto's hebben afgepakt, scooters, zo'n waterski uh, jet hebben we, hebben we afgepakt en, uh, en we hebben ook een, een heel groot geldbedrag al uh, ontnomen. Nou, daar hoef ik me geen zorgen te maken, maar onder al die items val ik niet. <laughs> nou goed dat is dan uh, uw interpretatie ja. Daar ga ik ook vanuit. Anders had ik hier waarschijnlijk <laughs> ook niet gezeten <laughs> Maar uh, nee dat gaat wel ontzettend goed En uh, Kijk uh, het landelijk programma Heeft ook ons uitgekozen als regio Nou dat is op zich hartstikke mooi Maar uh, er hangen ook behoorlijke resultaatverplichtingen aan En uh, dus dat is wel een, een druk Die erop gezet is Maar wij kunnen wel met gepaste trots zeggen Dat wij uh, hartstikke goed gaan En dat we de, de resultaten voor dit jaar ook al, allemaal gehaald hebben Dus nou dat, dat gaat gewoon hartstikke goed Even, even een opmerking in aanleiding van een politiek statement. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan ja. volgend jaar. Ja. aantal landelijke partijen die zie je een switch maken. Was het vroeger de opmerking meer blauw op straat? Ja. Nu zie je dat er een kanteling komt en met name de VVD die schrijft. Meer blauw op straat zorgt niet altijd voor meer veiligheid. Ik vind het een opmerkelijke uitspraak. Ja. Maar op zich uh, snap ik hem wel. Maar nou ben je niet gekleed in het blauw? Dus. Uh... Nee, maar ik, ik, ik, ik snap hem wel. Uh, kijk, Ik ben, ik ben uh, dadelijk voorstander van uh, politie dicht bij de burgers. En, en, en dat heeft zich ook altijd vertaald in blauw op straat. Maar uh, tegenwoordig denk ik dat dat niet altijd uh, genoeg is. Omdat wij hoeven het ook wend of keren. Natuurlijk, uh, we hebben gewoon uh, de, de wereld uh, om ons heen zoals die het nu uitziet als we gewoon naar buiten kijken door het raam. Maar daarnaast uh, heb je natuurlijk nu ook gewoon te maken met een hele virtuele wereld waarin ook al allerlei dingen gebeuren met, met bedreigingen met, met fraudes met dat soort zaken allemaal. Dus uh, en er zijn we gelukkig ook binnen de politie ons ook van bewust dat we sowieso wel dicht bij de burgers moeten blijven. Blauw op straat is altijd belangrijk, maar dat, dat er daarnaast ook nog een hele wereld speelt waar we ook nog uh, helemaal goed de slagen in moeten gaan maken, is nou, hier gelukkig wel het bewustzijn ook binnen onze eigen organisatie en daar wordt ook heel hard aan gewerkt, omdat ze zeg maar straks ook goed honden de voeten te geven. Dus door, door internet surveillance, internet resisteren, dat soort zaken allemaal. Dus ja, dat is ook voor de komende jaren gewoon ontzettend belangrijk om daar gewoon ook op capaciteit op in te zetten. Ja, wat dat betreft is het ook enorm onderzoekgebied bijgekomen, hè, met ja, het Absoluut. Ja, absoluut. Er gebeuren de gekste dingen. Nou, er gebeuren ook de gekste dingen en uh, en van dat betreft is het ook wel eens. Uh, Moeilijk op dit moment ook voor de politie in zijn algemeenheid dat je enerzijds te maken hebt met een behoorlijke bezuinigingsslag ook. Dus dat, daar moet je ook gewoon goed handen en voeten aangeven. En daarnaast wordt het werk niet minder. Sterker nog, er komen alleen maar komen dingen bij. En als je ook ziet wat voor een vlucht het neemt, allerlei ontwikkelingen, alleen al op, op, op ICT. Ja, dan moet je als politie natuurlijk toch ook altijd zorgen dat je in ieder geval ook die ontwikkeling blijft volgen. Dus dat betekent ook weer dat je mensen op moet leiden. Dat kost ook weer tijd en geld en capaciteit. Dus aan alle kanten uh, wordt het er niet uh, makkelijker op. Wel, wel al boeiender ook. Hè? Want het is een geweldige, mooie, dynamische wereld. Maar het is wel 24 uur werken. Ja, en, en hard werken. En dat, dat is sowieso niet en erg. Maar... Dat wordt niet betaald. Althans, dat is mijn opmerking. Het wordt onderbetaald. Ja, nou ja, kijk, uh, daar hoor je natuurlijk wel heel veel klachten over en het is ook weer denk ik uh, per individu en uh, per, doel, per doelgroep ook weer dat je daar ook weer uh, een afzonderlijke mening over kan hebben. Uh, ik vind uh, de mensen die echt, echt elke dag op straat werken en die zeg maar uh, uh, met de meest gekke dingen in aanraking komen, die bij nacht en ontai altijd op straat zijn, die in de nachtdiensten zitten, die in de weekenden hier werken he, om zandvo ook, zandvoort ja, ja. ook uh, veilig uh, te houden met allerlei uitgangspubliek. Wat je dan toch heb. Ja, daar heb ik echt ontzettend veel respect voor, voor dat soort uh, mensen. Want uh, die doen in mijn optiek nog zo'n beetje het moeilijkste werk wat er op dit moment uh, is. En hoe kan je ze dan motiveren om ja. de studie te gaan volgen? Nou ja, dat, dat is, uh, dat, motivatie ligt altijd bij jezelf, vind ik. Hè. Uh, motivatie moet niet alleen van externe factoren afhankelijk zijn. Uh, ik vind wel binnen de politie op dit moment is het gewoon ontzettend mooi om te zien dat je ook allerlei kansen kan creëren voor jezelf. Als je echt wil en je gaat echt aan de gang met opleidingen en dat soort dingen, die kansen krijg je ook. Je kan je gewoon op een ge een ...geweldige manier doorontwikkelen, dus vanuit die context vind ik de politieorganisatie echt een hele mooie werkgever, echt een hele goede werkgever. En, um, en daar worden mensen allerlei volop kansen ingeboden. En kijk, en los daarvan van uh, over die opmerking van het, het betalen, ja, dat, dat is, dat is ook soms wel eens wat, wat dat ligt wel eens wat moeilijk. Vooral als je echt bij de mensen die het werk doen, hè, echt de uitvoerende mensen. Ja, dat het nog wel eens uh, discussie uh, geeft, inderdaad. Is het zo dat mensen met een echte specialisatie, bijvoorbeeld ICT, die toch onder een andere salarisnorm vallen dan gewoon de straatagent? Nou tegenwoordig zie je gelukkig en uh, is er een heel nieuw functiehuis in ontwikkeling binnen de Nederlandse politie. Dat je een aantal pijlers hebt. Eén pijler is het leidinggeven, het management, daar kan je natuurlijk ook gewoon wel uh, leuke carrière in maken. En daarnaast nu ook op specialistisch uh, gebied, dat je daar ook in door kan ontwikkelen. Nou een voorbeeld is bij onze financiële recherche, dat wij de mensen die we hebben kunnen aannemen, die ook echt uitvoerend werk doen, dat die wel wat hoger betaald worden dan, uh, dan in het verleden. Maar dan praat je ook wel over mensen die universiteiten, uh, Universitair zijn opgeleid of in ieder geval HBO Master. Dus ja, dat, dat, dat geeft ook natuurlijk gewoon wel uh, aan dat uh, het ook wel weer afhankelijk is van wat heb je ervoor nu gedaan. Maar je moet wel de basisopleiding van de politie volgen. Voordat je er komt. Bij ons financiële recherche is dat niet uh, nodig dat je de hele politieopleiding doet. Dan kan je een verkorte uh, BOA opleiding doen. Een bijzonder opsporingsambtenaar. Zodat je even het gewoon uh, legitiem proces verbaal op kan maken. Maar dan hoef je niet eerst uh, drie jaar naar de politie school Maar het dragen van wapens? Ja, dat, dat, dat, dat is dan niet zo. Ze nee. dragen dus geen wapens, maar goed, dat is ook per elke doelgroep natuurlijk weer even kijken van uh, is het nodig of moet je daar andere dingen in doen. En het is toch altijd een samenstel van mensen, mensen die uh, de, de bestaande politieopleiding hebben gedaan en dat wordt dan ook weer gecombineerd met mensen zoals ik u net schets. Ik vind het interessant. Je Dat zit ook. in de Koude in, de, in de kazerne in plaats? Nee, nee, ik heb zelf uh, mijn kantoor op Overveen, op de domvloed slaan. Hier vlakbij ook. Uh, dus daar, uh, vandaar, uh, en daar zit ook uh, ons hele bureau uh, en het grootste gedeelte van mijn afdeling ook, waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik hoop je vaak een zand voor te zien. We gaan ons best doen. In ieder geval uh, mensen van onze afdeling. Als je daar ook genoeg om mee neemt. Ook goed. Oké. Okay. Erg ook veel wel. succes en bedankt voor je komst. Oké, okay, graag gedaan. so wrong We krijgen net een heel mooi boekje in ons hand. Dat heet Casablanca. Dat is is uitgereikt door uh, Wim Peters. Hij heeft weer eens wat verzonnen. En ik moet zeggen, als ik het zo bekijk, Pieter. Het ziet, het ziet er lekker uit, hè? Het ziet er uit, he? leuk uit, hè? He? Ja. Uh, het gaat over wandel- en fietstochten. Uh, met startpunt Casablanca variété in Amsterdam. En dan de route naar Zandvoort. En, er zijn, en het eindigt bij Dansee. Het is een heel leuk boekje met allemaal routes erin. Wim, hoe komen we aan dat boekje? Ja, wij hebben het nu, maar in januari staat het op de website en dan kunnen we het allemaal lezen. Er zit een quiz in. Vraag 1. Welke keizerlijke hoogheid verbleef lang geleden in Zandvoort en in welk jaar? Welk Tot jaar? Toch niet weer die Sissy, hè? Ja, weer Sissy. En in welk hotel verbleef zij? Enzovoort, enzovoort. Ja. De dochter van een Amsterdamse volkslander woont nog in Zandvoort. Welke zanger denkt u dat het was? Wat net de nette politie ook bracht Amsterdam wel criminaliteit naar Zandvoort. Ooit werd er een moord op klaarlichte dag gepleegd met vele toeschouwers. Ja. Waar was dat en hoe? Spannend, dat was een tijdje geleden en dat was ongeveer op de hoogte van take 5. Dat weet ik nog wel. Het staat helemaal vol met leuke vragen. Ziet ja. er mooi uit, erg mooi. Uh, volg Wim Peters en dan weten we precies wanneer iedereen dat boekje kan krijgen. Fiets- en wandelroutes van Amsterdam naar Zandvoort en omgekeerd. Goed, we zijn uh, bijna aan het einde van het eerste uur. Tom, uh, wat is er nog te doen vandaag? Agatha-Kerk. Voor kleding, kleding. leveren. Nog, nog vijf minuten. Nee, nog een uur. Protestantse kerk tot vier uur vanmiddag. De bazar. En die kerk die staat helemaal vol. En die moet leeg, want er is weer binnenkort kerkdienst. Dus dat moet er allemaal uit. Jeugdhuis en kerk staan vol. Ga er langs. En wat gaan we het tweede uur doen? We gaan het tweede uur gaan we eerst praten met twee uh, prominenten op de kandidatenlijst van de VVD. Gemeenteraadsverkiezingen 2010. ja. Over het VVD-verkiezingsprogramma. Dan gaan we om vijf uh, voor half twaalf even praten met. Zeg het maar. Kees Piau. Want deze man oh ja, is een de, van de grote animatoren. De die een protestwandeltocht door de duinen gaat halen. Hij is anti-fiets. Hij is anti-fiets, hij loopt alleen maar. En, nou, daar gaan we eens even over praten. En om. Uh... Straks, straks, straks, straks. Kees die, Kees die <laughs> spreekt nu al aan tafel tien over half twaalf wacht, gaan ja. we het hebben over het, het komende concert in De Krocht aanstaande zondag, morgen dus. Maar Daar eerst komt Hans Rijmers even over vertellen. Maar we gaan eerst even nee, koffie drinken. en uh, een plaspauze houden. en nog even een muziekje draaien. It's everywhere I...